Er zijn nu meer Britse militairen gedood in Afghanistan dan tijdens de oorlog in Irak. De Joint Strike Fighter maakt niet meer lawaai dan in Nederland is toegestaan. Volgens Defensie maakt het nieuwe gevechtsvliegtuig ongeveer evenveel geluid als de F-16. Omwonenden van de vliegbasis Leeuwarden en Volkel vrezen meer geluidsoverlast als de JSF de opvolger wordt van de F-16. Volgens Defensie blijft de nieuwe straaljager binnen de normen. In Frankrijk zijn leden van een bende veroordeeld voor de moord op een man van Joodse afkomst. De hoofdverdachte kreeg levenslang. Het slachtoffer werd in 2006 drie weken lang vastgehouden en gemarteld. Hij leefde toen nog, hij werd gevonden, maar overleed op weg naar het ziekenhuis. De moord leidde in Frankrijk tot veel protesten tegen antisemitisme. De Turkse premier Erdogan noemt het geweld in de Chinese provincie Xinjiang genocide. In Turkije wordt dagelijks gedemonstreerd tegen het geweld in China. De islamitische Oeigoeren in China zijn verwant aan de Turken. De spanningen tussen de Chinezen en de Oeigoeren hebben de afgelopen week aan meer dan 180 mensen het leven gekost. Erdogan wil dat China de Oeigoeren beschermt. President Obama is op bezoek in Ghana, waar hij pleit voor meer stabiliteit op het continent. De Amerikaanse president houdt vandaag een toespraak waarin hij wijst op het belang van een stabiele regering... en het nut van maatschappelijke organisaties, zoals vakbonden. Het is zijn eerste officiële bezoek als president aan een Afrikaans land onder de Sahara.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 De zomer van ZFM. ZFM Santvoort 106.9 FM. That's where you should. You that gave it away, you had it till so you picked it up. Keep walking on, keep open doors, keep open for that the call is yours. Keep closing home, cause I don't wanna live in a broken home. Zie FM Zandvoort. Zie FM Zandvoort 106.9. FM. Zie FM.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 Only seems a it's step it's away it's When it's I'm it's with it's you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 board But it's shocking It could She